shine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 In Kennermerland op twee frequenties live. Bloemenaal 105,8, Zandvoort 106,9. Dit is zondag in Kennermerland. Ja, welkom bij het tweede uur van de zondag in Kennermerland. En de zon schijnt nog steeds, dus ik hoop dat het voorlopig nog wel even blijft. Gisteren zo, rot weer. En vandaag ah. zo'n uh, mooie dag. Ja. Waaide je een beetje uit je schoenen vandaag? Nou, ik weet niet of je het hoort, maar ik ben snip verkouden. Oh. Ja, dat is een gevaarlijke combinatie <laughs> met jou. He? Dat was uh, <laughs> eigenlijk uh, sinds gisteren. Want ik stond gisteren langs het voetbalveld. En een uh, ontzettend goede wedstrijd gezien, dat wel. Met een uitstekende doelman. Ja, een uitstekende doelman. Alleen ja, uh, ja het ja. weer was echt uh, verschrikkelijk. En ja, als ik nu naar buiten kijk. Denk ik van. Goh. Hadden we dit weer gisteren maar. Maar goed. Maakt niet uit. Um, mooi weer. Dus ook mooi weer. Om uh, lekker mooi te luisteren naar je radio. Mm -hmm. Want dit uur hebben we natuurlijk uh, nog ontzettend veel uit de regio Kennenbeland. Uh, Joop van Ness zal onder andere nog vertellen over de handbalwedstrijd ZSC tegen uh, WHV. Of in ieder geval We Have of iets. Ik weet nog steeds niet hoe we het mogen uitspreken. Maar vanmiddag was het hun eerste uh, wedstrijd in de zaal. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat is uh, afgelopen. Verder zal hij nog vertellen over de Classic Concerts. En ja, jij bent ook nog ergens ertoe geweest, toch, Jaap? Uh, dat klopt, want uh, donderdag was uh, de aftrap van uh, de Mirakels. De perspresentatie van uh, Mirakels is een kerstbeleving. En de kerstbeleving is eigenlijk een beetje bedacht door Dolph Langelaan en Mirella Hermans. Uh, die hebben al een behoorlijk verleden in Zandpoort. Uh, Dolph Langelaan is uh, min of meer ook een van de mensen die bijvoorbeeld Café Bart hier gedaan heeft. Daarna is hij geloof ik, uh, Lamuse heeft hij uh, een tijdje gedaan. En ook de Wilderman heeft hij ook geloof ik ook gedaan. Alles heeft hij geloof ik verpacht, uh, noem maar op. Uh, maar het is ook iemand die samen met uh, Mirelle Hermans op een gegeven moment uh, bedacht uh, heeft of ja, iets aan het bedenken is gegaan, gegaan van wat kunnen we nou eigenlijk met dat bijvoorbeeld het terrein naast de ruïne van Brederode doen. Toen kwamen ze op het idee om uh, ja, een soort van, uh, van kerstbeleving te maken in de dagen voorafgaand aan kerstmers. En ja, dat, uh, dat willen ze invullen met, uh, met kraampjes, pagodes hè. En daarvoor zie je dan eigenlijk als het ware gewoon... Huisjes zoals Anton Pieck. Uh, van die ooit, houten ja, huisjes. Ja, ja dat ja. geeft dan toegang tot de pagode, zeg maar, ja. die erachter staat. Uh, het is een immense, nou ja, het is een behoorlijk terrein waar je over praat. Het is het uh, weiland, uh, zeg maar, tegenover de Sauna Ridderode. Ja, ik ben daar gisteren weg. nog langs gereden. Ja, toevallig. Nou ja dat, dat, dat, dat terrein, daar praat je over. En natuurlijk wordt er op het uh, terrein van uh, de ruïne van Brederode ook allerlei tal van uh, workshops uh, gegeven. En ook daar heeft uh, bijvoorbeeld de beheerder van de ruïne van, uh, van Brederode, dat is Gert Brouwer, die heeft daar ook het een en ander over verteld, dat dat aan een maximum is gebonden. Maar dat horen we allemaal straks uh, verderop in de uitzending. Ja, want is dat hetzelfde als een beetje de winterfair die in Voorhouten wordt gehouden? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik kan het niet vergelijken, omdat ik natuurlijk niet bij de winterfair ben geweest. Oh. Uh, uh, ik weet ook vorig niet... jaar was dat in Beverwijk. Ja. Dat was toen een hele, zo ook zo'n hele grote stoet met, um, ja, hoe noem je dat... Uh, een soort optreden of parade wagens. En hmm. zij reden dan door een lange straat. En alles was dan versierd met kerst kerstweer En ook allerlei kraampjes en, en workshops oh, ja, nee. en dergelijke. Nou, ik denk dat dit anders is. Het blijft ook staan. 9 december wordt dat, okay. wordt dat geopend. En 20 december dan is het de laatste dag. En daarna wordt alles weer afgebroken. Ik geloof zelfs dat ze... Uh, zeg maar op 5 of 6 december. Dus als Sinterklaas bijna het land uit is uh, gemieterd... dan uh, gaan ze echt uh, beginnen met het opbouwen oh, okay. van, dit, uh, van dit verhaal. Ja. En dan ja, die drie dagen hebben ze echt nodig. En ze hebben er ook heel goed over nagedacht... hoe we met verkeerafwikkelingen, noem maar op... Want er kwamen nog wat kritische vragen, waaronder van Simon Paagman. Wie kent hem niet? De man die vroeger ook bij Radio de Branding heeft gezeten. Die man. En die vertelde dus... Die had een paar vragen, omdat daar eerder nog een moment was geweest... dat een evenement was dat afgeblazen moest worden op last van de gemeente... omdat er ja, veel gevaarl ja, gevaarlijke toestanden zijn. Maar dat, daar is nu... Uh, ja, daar is uh, geen sprake van. Daar hebben ze, hebben ze uh, op een andere manier hebben ze de wegen bewandeld. En de gemeente Velsen weet uh, absoluut uh, waarmee deze twee mensen bezig zijn. Dus ze dus hebben er in ieder geval van geleerd. Ja. Nou, dat uh, zometeen. Hè, dat horen we allemaal nog ja, van uh, de heren. Ja. Ik heb nog iets klaarstaan. Uh, die jongens die hebben hier uh, ooit een keer gespeeld uh, bij ons in de studio. Uh, akoestisch, november vorig jaar. En uh, nou, het gaat heel erg goed met deze band Chef Special.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 On the radio, get a radio, play me that same old. On radio, get a go oh no, don't wake me no On the radio, get a radio, play me that same old. On radio, get baby, what do they pay you for? Not much at play no music, try to change it. What your friends say, I do it. Can't blame you. So much at play no music, try to change it. What your friends say, I do it. The better how it does, war, it all What to do, shit, who the call Is it you, quick, was the clue at all Trying to get a little bit of information Turn to a little bit of inspiration Shit I'm facing, it's amazing I miss the days that I spent like crazy On oh, the radio, yeah the radio Play me the same old oh, shit oh, Ze dus. Zo, nee, het klonk erg goed. En uh, Wanneer waren ze in het patronaat? Zijn Gisteren waren ze in het patronaat, okay. uh, Chef Special. Dit uh, is een nieuwe single, Airplaying. En uh, de jongens hadden gevraagd van... Uh, meld het ons als we op de landelijke zenders zijn te horen. Nou helaas jongens, nee, jullie, zitten nu, dus jullie zitten nu alleen op de lokale nee. zenders. Maar goed, dat maakt <laughs> nou, niet uit. Het klinkt wel in ieder geval uh, zeker internationaal genoeg, al zeg ik het zelf. Uh, uh, ja, Ik zou het leuk vinden als deze band uh, door zou breken. Ja, dat zeker weten. Ja we, ja, we hebben er wel wat aan gedaan. Op de, de donderdagavond hebben ze hier uh, iets achtergelaten. We hebben twee uh, nummers uh, hebben we hier ook uh, vastgelegd. Dus daar ja, hebben Alter we de opnames van. Ja. Bij Alternative FM elke ja. donderdagavond. Nou, even kijken hoor. Wat gaan wij op dit moment doen? Het is op dit moment uh, kwart over drie, zie ik. Ja, het is een mooi moment om even naar de ruststanden van uh, de uh, Eredivisie te kijken. PSV 2 uh, tegen Feyenoord 0... Uh, gaat dus goed voor uh, Rutte en de mannen. Dus niet die Mark Rutte, maar Fred Rutte. <laughs> ja, ik zeg het er maar even bij. Uh, Twente tegen ADO, dat staat 1-1. Uh, en ADO heeft uh, de gelijkmaker weten te prikken. En AZ tegen Willem II. AZ staat voor met 2-0. En dan is er vanmiddag nog om half vijf... de wedstrijd tussen Vitesse en Utrecht. Daar is trouwens ook behoorlijk schoon schip uh, gemaakt. Uh, uh, Merap uh, Jordania was uh, niet tevreden over de wedstrijd... die vorige week werd gespeeld... toen uh, Vitesse echt compleet van de mat werd geveegd door Roda... En toen heeft hij ook ingegrepen. Uh, Theo Bos is daar op non-actief gezet. Uh, als het goed is heb ik begrepen dat ze hem bij Vitesse in ieder geval een andere plek willen, willen geven. Want dat hij in ieder geval wel voor de club behouden blijft. Maar uh, als trainer uh, nu op dit moment uh, is hij denk ik niet goed genoeg om Vitesse die richting te geven uh, waar het hoort te staan. Want uh, ja, Jordania is daar niet zomaar gekomen. Uh, het is de bedoeling dat de ploeg over een paar jaar uh, met de, de bovenste mee gaat doen. Ja, er was vanochtend op televisie een heel grote reportage over Vitesse en over dat het dat er heel sterke, strenge maatregelen zijn getroffen om sowieso vanaf ja, dit seizoen, dus eigenlijk al nu tegen FC Utrecht, om ja gelijk weer flink aan de bak te gaan. Ja. Uh, ik heb nog iets, uh, iets anders. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Weet Dan jij kom je iets hier over. Nou ja, af. dat vind ik wel leuk. Internet daten, dat zegt jou wel wat. Maar, ja, dat zegt me wel. Uh, wat, ja. Maar in dit geval is internet daten nou echt iets alleen geschikt voor jongeren? Nou, echt niet. Uh, iedereen kan namelijk daten via internet. En het vinden van de ware liefde voor 50-plussers is niet altijd eenvoudig. Het is moeilijk om uit de sleur te stappen en deel te nemen aan activiteiten waar je nooit meer over hebt nagedacht sinds jouw twintig jaren. Is het iets voor jou? Je bent uh, niet de ah, 50. Uh, uh, nog, nog niet. Nog niet nee, maar... nee, ik ben midden 40. Kijk, als ik nu het getal omdraai, dan blijft het hetzelfde. Dus ja, uh, oh, zo ben ik goed. Ja. Ik ben van hetzelfde bouwjaar als, uh, als het vriendje van jou. Oh, dus, ja. Uh. Ja. oh ja, dat klopt. Ja. Ja. Nou, nog geen 50, maar uh, is het iets voor jou, internetdaten? Weet ik niet. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd. Nou, er zijn zoveel sites. hè. Ja. Ik zou als ik jou eerst even goed in verdiepen. Uh -huh. Want je hebt natuurlijk websites... waar mensen echt puur gaan... voor bijvoorbeeld fysieke contacten. Uh -huh. Je hebt websites die gaan voor... kortstondige relaties. Of, ja, hoe noem je dat? Relaties waar je gewoon heen en weer... niet heel serieus, zeg maar. Je hebt websites voor mensen... die wel alleen voor serieuze relaties gaan. En je hebt ook websites die... Alleen maar gaan op, um, ja hoe noem je dat, wat ze vroeger gewoon hadden voor uh, goede, uh, goede huwelijken zonder liefde. Goede dus huwelijken zonder liefde? Ja hoe noem je dat, gearrangeerde huwelijken. Dus dat je, dat je gewoon een goede partij zoekt voor jezelf. Hmm. Maar er hoeft geen liefde aan te pas te komen. Oh. Die, die websites heb je ook. Want het oh. zijn gewoon mensen die zeggen nou ik heb alles voor elkaar. Het enige wat ik nog zoek is een, uh, een partner die mij aanvult waardoor ik nog meer uh, succesvol ben. Juist. Juist. Ja, nou ja, goed. In ieder geval, het uh, gaat nog even door. Want het is, uh, dit uh, heeft dan uh, te maken met de leeftijdscategorie boven de 50. En uh, het bericht zegt dan nog verder. Of je nu gescheiden bent, uh, niet meer samenwoont. Of je zoekt voor de eerste keer de ware liefde. Uh, dating is voor 50-plussers lijkt misschien niet haalbaar. Maar, zo zegt hier het bericht, wij kunnen je verzekeren dat het voor iedereen mogelijk is. Een betrouwbare, overzichtelijke en snelle datingsite speciaal voor 50-plussers. Daar is wel degelijk behoefte aan. En De nieuwe datingsite en dan geef ik ook even het, uh, ja, het internetadres. www.dating-50plus.nl biedt een totaaloplossing voor alle 50-plussers die op zoek zijn naar een relatie, vriendschap of date. Alles overzichtelijk in een goed opgezet systeem. En dan staat er nog verder speciaal en alleen voor 50-plussers. Direct toegang tot alle profielen en hoofdfoto's. Gratis een eigen profiel en foto's plaatsen. Onbeperkt zoeken naar andere leden en Chatroom, knipogen uh, versturen en een matchsysteem. En uh, nou ja, de 50plus.nl is de jongste en leukste 50Plus dating site, zoals dat hier dan staat. En heeft daarom iets te vieren. Klaar, ja, maar goed, maar ik zit er even op. Jij zit er alleen even op. Wat ik uh, wel uh, heel erg leuk vond uh, over dat daten was uh, dat, het, uh, dat het zo mooi was. Uh, uit het boek uh, Inhaalrace van uh, Rob Campus. Uh, werd daar ook over gesproken. En uh, die campus die vertelde op een gegeven moment van ja, ik had toen een foto van mezelf neergezet, waarbij ik me afschilderde uh, als een, uh, een dwerg. En uh, ja, vervolgens kreeg je geen reacties. Toen ging je zijn profiel flink aanpassen. En toen kreeg je wel reacties. Ja, dus dus... je moet wel een beetje normaal overkomen. Kijk, als je klein bent, dan ben je klein. Maar dat betekent niet dat je, dat, dat je van jezelf een dwerg moet maken. Dat vind ik een beetje <laughs> uh, iets te overdreven. Ik ben zelf ook niet al te groot. Maar ik ga mezelf niet als een midget uh, neerzetten natuurlijk. midget. <laughs> Zoiets als dat kleine mannetje wat vroeger uit Fantasy Island uh, kwam. Ja, die, bijvoorbeeld. Die... Dat ga ik dan ook weer niet doen. Uh, die moet je zelf wel een beetje kunnen verkopen. Ja, nou ja. Hij had hem toen... Uh, dat vertelde hij in dat boek. Uh, hoe hij dat uh, gedaan had. Want ja. Uh, het, de inhaler is dat van Rob Campus, Dat gaat uh, onder andere over een verbroken relatie die hij had. Maar dat is echt, echt gebeurd. En over wat hij nou eigenlijk echt wilde. En dat was altijd autocoureur worden. Dus uh, ik heb het boek ook uh, heel uh, ja, met veel plezier gelezen. Maar er zaten toch ook behoorlijk wat serieuze dingen. En dit uh, was een van de onderdelen uh, wat daarin uh, besproken werd. Eigen profieltje maken voor een datingsite en noem maar op. Dus uh, ja. Uh, en of dit ook iets voor mij is. Ik weet het niet. Ik heb altijd weer een soort van, uh, van uh, nee, geen gevoel eerlijk gezegd uh, erbij gehad. Maar dat is... Mijn eigen mening. Nou, uh, ik spreek je volgend jaar wel. We gaan, uh, ik schrijf je wel in. Schrijf je mij in? <laughs> nou, uh, leuk is dat dan. <laughs> ik, zal, ik zal het wel afwachten. Hier is Madonna met uh, Give It To Me. Get stupid, get stupid, get stupid. vroeg. Voor liefde kan zijn. Uh, Blinded van Fabiana Dammers was dat. En daarvoor hadden we de enige echte Madonna van, uh, van dit moment. Give it to me. Die zou zo bij de internet uh, dating uh, terecht uh, kunnen van 50 plussers want die leeftijd heeft ze al gepasseerd. Oh, volgens mij wel, ja. Ik geloof dat ze 2 of 53 ja. is inmiddels al. Nou, en die twee nummers die passen ook prima aan, sluiten prima aan bij dit bericht. Uh, want, uh, uh, ja, liefde voor de club en uh, Give it to me uh, gaat over, nou, kom maar op, uh, de, de voetbalclub schoten. De vereniging schoten in Haarlem, ja die, heeft vandaag een, of die houdt vandaag een sponsorloop. Dat betekent namelijk dat over een derde van de club. die uh, een goede dienst bewijst. een derde van, van, van het saldo gaat dan. Uh, ja, door naar die. Uh, naar de club. Uh, want de club. De, die heeft geld tekort. Mm -hmm. En. Uh, ja, wat betreft dus liefde voor de club. Er is een. Uh, een stel geweest. Ja. die heeft uh, 15.000 euro geschonken. of die gaat het schenken. als de club zelf binnen dit jaar datzelfde bedrag ook nog bijeen weten te scharen te, ja, te vergaren. Te vergaren. Ja, ja. En al dat geld wordt dan in de Bert Buter uh, Schoter Foundation uh, gedeponeerd om het dan zo op die manier uh, na, naar hun uh, jeugdopleidingen en zo uh, door, te, uh, ja, uh, door te laten stromen. En dit allemaal in het kader van het 100-jarig bestaan van de voetbalvereniging Schoten. Want uh, ja, dat echtpaar, dat heette uh, Henk en Lee Wien van Burghout. En ze wonen niet in Haarlem, maar uh, ja, ze hebben nog steeds uh, liefde voor de club. Mm -hmm. En hebben dus 15.000 euro gedoneerd aan de club als de club dus zelf ook nog tot en met uh, dit jaar, dus eind dit jaar 2010, uh, ook datzelfde bedrag nog bijeen weten te scharen. En vandaar dus dat vandaag de grote sponsorloop wordt gehouden en iedereen die moet, uh, ja, die moet gewoon een parcours afleggen en heeft uh, probeert zoveel mogelijk geld bijeen te verzamelen om uh, ja toch nog uh, ook die 15.000 euro bij elkaar weten te brengen, want anders gaat het grote feest niet door. Nee. Maar uh, ja, ik vond dat nogal wat. Dat ja. iemand gewoon uit privé, uit eigen zak, 15.000 euro doneert. Ja, het doet mij eigenlijk denken aan hetzelfde verhaal van... Nou, waar we later op komen, van uh, Dolph Langelaan en uh, Mirella Hermans. Die ook uh, hun nick ergens voor uitsteken. Maar dit is precies hetzelfde verhaal. Uh, dat, uh, dat de liefde voor een club natuurlijk heel ver kan gaan. Liefde voor een club gaat blijkbaar heel erg ver, ja. ja. En Bert Buter, nou, die is ook nog eens Delftwijker van het jaar. Ik weet ja. niet of je dat weet. Delftwijker nee, nee. van het jaar. Nou, dat is eigenlijk uh, dat je... Uh, dat je gewoon dé persoon bent voor die wijk, uh, die het meeste doet voor bijvoorbeeld de club, de mensen, de verenigingen, de, de winkeliers. Mm -hmm. uh, en hij is degene dus uh, die dat, uh, die, die dit jaar dus die uh, prijs in de wacht heeft gesleept. Vandaar dus dat deze foundation ook de Bert Putterschoten Schoten Foundation heet. Omdat deze man zeg maar het boegbeeld is voor andere man mensen om iets te betekenen voor je naasten. En dat kan dan van alles zijn. Een club, een persoon, een, uh, een vereniging, van alles ja, dat is ook wel. Ja, waar vind je dit soort mensen die dat dus doen? Hè? En ja. ook als je op een gegeven moment ook als schoten wordt uitgedaagd, zeg maar, binnen die binnen die club. Hè? Ja, jullie kunnen 15.000 euro's verdienen, maar dan moeten jullie zelf ook nog eventjes... Ja, dat stimuleert natuurlijk wel enorm. Maar ik zit te denken Maarten Stekelenburg, die is toch ook bij Schoten? Ja, Maarten Stekelenburg is bij Schoten begonnen. Ik zou hem bijna even bellen om ook een Is een beetje vergelijkbaar met die keeper voor jou? Ja, ik weet dat hij bij S.V. Zandvoort ook nog even... Nee, niet? Wat? Zeg eens, Luc, kom er eens even gezellig bij zitten, want pak die microfoon eens. De keeper van is, is vanmiddag gebaseerd uitgevallen in de wedstrijd, oh. dus vandaar. Hij zal ja. niet zitten te wachten op het telefoontje van Haha, <laughs> Van heb je nog even? Uh. Nee, hoezo? Uh, heb je het een beetje gevolgd dan? Uh, wat, uh, ja, wat ik heb Excelsior uh, Eigenlijk zitten kijken uh, vanmiddag op televisie. Het Was uh, een hele rare, spannende wedstrijd uh, met een met een heeft mm -hmm. die je echt er helemaal niets, maar dan ook niet van begrijpt. Nee. Ajax's en waarom speelden. dan? Ajax speelde echt ook onder ze kunnen. Hmm. Dat zeker. Maar die Weger die geeft zes kaarten aan Ajax-zieden. En geen één aan de speler van Excelsior. En er wordt een speler... Thuisfluiter? Nou, nee. ja. Ja, nou oh ja. Ik weet niet of hij in Rotterdam woont, maar <laughs> dan zou het inderdaad een, een thuisfluiter kunnen ja, zijn. Ja, ja, ja, nou. uh, maar Weger uh, heeft toch al een beetje de reputatie dat hij van die maffe beslissingen nog wel eens wil nemen. Ja, het idee. Ik, ik geloof dat een uh, aantal jaar geleden is het ook een keer met Ajax geweest. Dat was tegen Ajax tegen AZ toen hij ook zo van die, die rare dingen deed mm -hmm. en daartoe zorgde zorgde dat hij voorlopig dat hij geloof ik twee of drie jaar geen Ajax meer mocht sluiten en ja hij heeft nu de kans weer en hij maakt er weer een potje van ja oh. want het was dus niet terecht 60 kaarten voor Ajax nee en... kijk als je, als een uh, ik ben een, niet, een, niet een, helemaal een neutraal toeschouwer maar toch een klein beetje een Ajax hart <lacht> maar als je dan ziet dat een Eno een, een, een schop van achteren krijgt en dat gaat verhaal op de scheidsrechter en Eno krijgt dan geel en, en, de de andere... commentaar, en die andere jongen die kan fluitend weglopen. Ja, ja dat klopt niet helemaal. Nee. Dus helemaal. daar zal het laatste woord volgens jou nog niet over gesproken worden? Ik denk. vermoed dat daar nog wel het een en ander over uh, gaat uh, gesproken worden in de scheidsrechterscommissie. Of, ja. uh, oh. En ik denk dat meneer Jol ook nog wel het een en ander zal gaan vertellen. Dat denk ik ook. Want de wedstrijd kreeg natuurlijk al een hele rare wending in de eerste helft toen uh, uh, Anita onterecht compleet onterecht een rode kaart kreeg mm -hmm. ja. en dan al afgestuurd werd. Ajax is zeker zeker twee strafschoppen onthouden. Henspallen, overtredingen. Het is gewoon weiger was gewoon het was niet zijn middag. Nee, uh, over de, daarover gesproken de scheidsrechter de baas, ken je hem? De scheidsrechtersbaas van de KVB, kennen hem? Uh, Kessler nou ja, was dat, maar dat is het. Nee, Kessler dan. is uh, de man, uh, dat is van de KVB. Maar de scheidsrechtersbaas was vroeger, een, of een tijdje terug, de woordvoerder uh, of een van de persvoorlichters bij de politie in ken hem al? Dick van Dick Egmond. Dick van Egmond. Oh, ja, kijk eens ja. Aan. Ja. Oh, ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, dat, dat, dat had ik niet. moeten weten. Dat had <laughs> <ja>, jij ook <laughs> moeten weten, eerlijk gezegd. Maar goed. Uh, hij, het, hij is nu bij de KVB, trouwens. Ja, hij is uh, ja, ja. een Het schijnt zelfs dat. Ik bijna zeggen Wegerheef, maar het gaat om Van Egmond. Maar het schijnt dat hij toch redelijk uh, daarmee aan de slag is gegaan... om dat scheidsrechter toch wat beter uh, neer te zetten. Want ja, hij heeft ze daar een zijn van uh, gemaakt. Ja, dat, uh, beter als uh, wat Jaap Uilenberg heeft uh, achtergelaten. Maar goed, dat is mijn waarneming. Ik uh, kan er verder ook niks uh, van maken. We hebben dit, even, dit nieuws even leuk uh, uh, onder de notendop even doorgesproken. Dank je wel, Luc. Graag gedaan. <laughs> Zullen we even een stukje muziek eh, draaien? Ja, is goed. Dan uh, kunnen we even wachten op Joop Van Nes die zometeen komt en het een en ander kunnen vertellen over de dames ZAC die spelen tegen, ja, We Have, We ja, Have of uh, ja, WHE. Ja. Ik weet het allemaal niet. Ja, dit nummer is nog steeds eigenlijk, uh, vind ik, nog een beetje actueel. Ik heb het over doe maar en doe maar net alsof. voor van uh, Bonnie Tyler uh, en uh, die racegeluiden. Nou, uh, we gaan nog even terug naar vorige week toen uh, Art uh, Kev uh, zijn kampioenschap wist te veroveren bij uh, de DNT. De BMW E30 Cup uh, wist hij te winnen, terwijl er nu uh, links en rechts. Uh, Koptelefoons worden uitgewisseld. Uh, ja, ik, ik vond hem hier wel goed staan hoor, Joop. Die zonnebril. Uh... Doe het er weer op, Joop. Ja. <laughs> <laughs> ik, ik, ik vond het echt wel goed uh, wel ja, staan, eerlijk. This Dit is Radio Man. Ja, maar ja, goed. Uh, het, het, het geeft jou iets van een soort uh, Zo'n echte oude Oudwitse bluesmuzikant. Uh, die... ja, een biker of zo. Uh, ja, uh, zoiets, ja. Nou ja, een biker uh, zou ik ook zeggen. van Als ik je wel eens af en toe voorbij uh, zie komen. Scheurend, geur. <laughs> ben je zeker wel een biker. Schurend. Goed. Uh, nou, we hebben het. We hebben het over uh, alle activiteiten. Maar voordat ik uh, eventjes uh, verder ga. Uh, bij de wedstrijd PSV Feyenoord vallen de doelpunten als rijpe appelen uh, van de bomen. Want inmiddels staat het 5-0. Twente tegen ADO Den Haag. ADO Den Haag uh, kwam zelfs nog even voor. Maar inmiddels hebben de tukkers uh, de gelijkmaker uh, erin geprikt. 2-2. En AZ tegen Willem 2 staat inmiddels 3 tegen 0. Joop! Uh, want het gaat uh, over... Van alles uh, en nog wat uh, in, uh, in het dorp. Je bent uh, uh, bij de wedstrijd uh, tussen ZRC uh, 04 of iets dergelijks uh, geweest. Ja, ZRC Handbal, dames. Ja. Dames, ja, dat bedoel ik. Uh, de handbalwedstrijd uh, met We Have, zegt, uh, zegt Lennon. Maar, ja, We uh, uh, Have, het, zo wordt het genoemd. Het is een afkorting van Weesper Handbalvereniging. Oh, oh. Oh ja, voor ons wel. Duidelijk, ja. Ja, dat is de afkorting van. Dat wist je ja, dus ook. Goed. Dat, uh, maar ze noemen het zelf We Have, en dat was dan de derde team van uh, die vereniging. Mm -hmm. En uh, ik moet zeggen dat Zandvoort het heel erg goed gedaan heeft. Het was een hele spannende wedstrijd. Doelpunten waren wel een beetje schaars, met name de eerste helft. Uh, de ruststand was 5-5. En dat was, ging echt om en om. Zandvoort voor, gelijk. We heeft voor, Zandvoort weer gelijk. Zo ging dat door. Tot een uh, um, minuut of 4-5 voor tijd in die tweede helft... stond het nog steeds gelijk, 9-9. Kreeg een, een dame van We have, van de, de gasten... een twee minuten tijdstraf. En terecht helemaal... En in die tijd wist Zandvoort twee keer te scoren in die twee ah. minuten. En dat hielden ze vast. Weliswaar met, met veel kunst en vliegwerk. Maar Zandvoort heeft de wedstrijd met 11-9 gewonnen. En het was de eerste wedstrijd in de zaalcompetitie van uh, dit seizoen. En uh, dat belooft dus uh, ja, goede dingen. Het is alleen heel erg jammer dat een van de topspeelsers, uh, uh, Romeina Daniels, die uh, is uh, drie weken geleden tijdens een veldwedstrijd uh, geblesseerd geraakt. En die is uh, vorige week uh, aan de ministers geopereerd. Het moest een heel groot stuk van de ministers moest weggehaald worden. Dus die uh, balt voorlopig niet. Uh, ze hoopt zelf dat ze voor de kerst nog iets kan doen. Maar laten we hopen dat ze in januari er weer bij kan zijn. Want dat scheelt een slok op het bord als die dame meedoet. echt mm -hmm. waar. Maar goed, nogmaals. Zandvoort uh, heeft dus gewonnen. En het uh, was Kiele-Kiele. Uh, met name tot. Totdat uh, die, die tijdstraf kwam. Want uh, ook op een gegeven moment was, uh, dat stond het 8-9. Dus uh, We Have stond toen uh, voor met één punt. En toen uh, is, dat, uh, is dat goed gegaan met Zandvoort. Dan heb ik ook nog een bericht van de basketbaldames. De heren waren gisteren vrij in verband met... Uh, uh, ...de vakantie, want de tegenstander die, ze, die gisteren eigenlijk moesten spelen... ...dat was uh, Racing bij Wijk, die heeft gevraagd om die wedstrijd uh, naar voren te halen. Dat is ondertussen gebeurd, wat heeft hij gewonnen. Maar dames moesten gisteren dus wel aan de bak, eindelijk... ...want ze hebben gisteren pas hun tweede wedstrijd gespeeld. Um, uh, twee tegenstanders die werden uit de competitie gehaald... Door, uh, ...eentje door eigen vereniging, omdat het niet uh, sterk genoeg was... ...en de andere werd door de bond eruit gehaald, door drie keer niet op te komen... Mm -hmm. Dan ben je automatisch uh, een workje eruit gehaald. Maar waarom dat... kan je nou drie keer niet komen? Nou, dat is, dat is heel technisch. Um, oh. Als je in de rayonklassen speelt, dan ben je verplicht voor elk team dat hoog speelt om een gekwalificeerde scheidsrechter te leveren. En... en die hadden ze er niet op. Of... Inderdaad. We oh, hebben okay. het nu over vak. het dat gaat is om de kampioen van de laatste jaren. Mm -hmm. ja. Echt, het, dat hele sterke damesteam uit Den Helder. En uh, die hadden mm -hmm. geen scheidsrechter. En dan zijn ze onverbiddelijk. Geen scheidsrechten. Dan wordt de wedstrijd wordt niet gespeeld. En wordt genoteerd als ze niet opkomen. Oké, okay, ik denk wel. Want ja, als dat wordt genoteerd als ze de... niet opkomen. Moet opnieuw vastgesteld worden. Je krijgt dus wel een, een, een straf. Je krijgt een kansing om die wedstrijd alsnog te spelen. Maar dan moet je wel een leven. Nou, Dat is drie, keer achter elkaar, drie weken oh. achter elkaar niet gebeurd. En uh, toen heeft het uh, rayonbestuur uh, besloten om vak uit de competitie te halen. Oei. Uh, er waren dertien ploegen. Er zijn er nu maar tien over. En uh, dat wordt dus weer een puzzelerij aan het einde van de, van, de, van de rit. Zo van half februari zeg maar. Dan gaan we weer de eerste vier en de tweede vier. Die gaan dan weer uh, een competitietje spelen. Het is jammer. Het, het had niet gehoeven. Maar ja goed als je geen scheidsrechter hebt of geen gekwalificeerde. Uh, er zijn zelfs uh, verenigingen en uh, daar heb ik zelf van geprofiteerd. Die scheidsrechters betalen om voor hun te gaan fluiten. Hmm. En dat, uh, dat was wel leuk. Ja, dat begrijpen wij. Maar zeer lucratief denk ik ook zeker. Uh, nou, ach, ach. Lucratief, lucratief. Ik haalde haal dus ze het vel niet over de neus. Dat, dat, oh. doe, je, dat doe je gewoon niet. Nee. Dan heeft gisteren uh, wel gevoetbald. De tweede heeft uh, gespeeld van S.V. Zandvoort. In de bekercompetitie. En die moest tegen OD59. Uh, tweede daarvan. En die speelde in de reserve hoofdklasse. En dat is uh, heel erg goed verlopen. Want uh, Zandvoort won met uh, 3-1. Of 1-3 dan. Doelpunten van uh, Jurgen Mans. Uh, Michael Kuil En Jordi Schuurman. En die kan dus weer een ronde verder. Ik vind dat heel knap, Toch Luc? Ja. Zeker weten. ja, Absoluut. Dan uh, dat concert. Ik ben net bij het concert geweest. Het eerste gedeelte van het uh, Krim Kamerkoor. Geweldig. Maar... Gaat u er niet meer naartoe, want er is geen stoel meer vrij? Het is helemaal uh, vol. Helemaal vol. Oh, dat is goed om echt, te horen. Ja. Ja. Geweldig. Er zitten gewoon alle banken helemaal vol met zeven mensen op een bank. Je kan er kan echt niks meer bij. De zijbeuken, de zijbeuken zitten vol. Het, het is uh, eindoefening, maar ja. het is zo ontzettend mooi. Ik had het al eens een keer eerder gehoord. Ik, uh, en, en toen had ik er ook van genoten. Het is geweldig. Het is. Uh, Net geen professioneel koor, maar uh, ze maken nu een tour van 14 dagen door uh, Duitsland, uh, België en Nederland. En elke dag treden ze op. En we mogen dus van geluk spreken in Zandvoort dat Klessen ze heeft kunnen contracteren voor vandaag. Want het is grandioos. Want uh, is het eigenlijk een koor voor mensen die daarin al ja, van koren houden, of is het ook voor mensen die gewoon denken: laat ik er eens heen gaan? Is dat, dat zou dat heel goed kunnen, ja, ja. Ja, dat zou heel goed kunnen. Uh, er staat natuurlijk uh, er staat wel een naam achter. Krimkamerkoor is niet zomaar iets. Nee, daarom. En er stond er natuurlijk ook een wervelstuk in de Stamfordse Courant. En dat helpt ook altijd. Je kan het zien gewoon dat uh, ik volg het nu een jaar of zeven, zo ongeveer. En het wordt steeds drukker daar. En de mensen, dus de mensen weten het, nu ja, te waarderen ja, wat ja. er eigenlijk allemaal er gebeurt. Uh, gebeurt. Ja, en daar moet ik nog even iets, iets bij vertellen. Want 14 november zou het volgende Kerkpleinconcert zijn. Um, uh, helaas hebben, heeft het bestuur daar een foutje gemaakt. Want ze hebben op, dat, op die dag hebben ze twee concerten gepland. Eentje is dan de grote productie. Dat is de Requiem van Mozart. Ja? Dat is in de Agatha kerk En ze hadden hier in de, in de protestantse kerk ook nog een, een concert uh, gepland. Nu hebben ze dat laatste concert, dat, dat Kerkpleinconcert dus, dat wordt verschoven naar 28 november. Noteert u dat maar alvast in uw agenda. En op 14 november is dan de grote productie in de Agata Kerk. En daar zijn nog wel kaarten voor te krijgen, maar dat niet al Dat is avonds. Uh, durf ik niet. Nee, ik denk, nee, ik denk Want dat in de is middag. Ik ja, denk in de middag. Want als het goed is, komt de Goed man ook, ja, ook aan, toch? Op zondag. Ja, ja. Oh, dat, wordt, dat wordt weer een klusje voor oh. de heren Jouwstra en Brogmeijer. als ik het zo. Inderdaad, uh, die, ja. die komt de veertien <laughs> aan om twaalf uur. Ja, ja. Dus en het, ik die... denk dat het om half drie begint in de, de kerk, ja maar dus dat Dus vanuit de Sint ja, gelijk door naar de kerk. Ja, houdt u even de, de, inderdaad de krant in de gaten of Precies. de website van uh, Classic Concert? En dat is wel simpel: ja. www.classicconcert.nl. En wij geven het natuurlijk ook door, zodra wij het horen hier bij CFM's antwoord. Ja, over die over dat Krim Kamerkoor, uh, ik heb begrepen dat dat uh, toch behoorlijk uh, in uh, belangstelling heeft uh, gestaan. Uh, uh, zaterdag had uh, Peter Tromp uh, bij Goedemorgen Antwoord uh, al het een en ander ja. verteld over deze mensen... En het zijn vooral jonge mensen. Allemaal jonge mensen, jonge mensen, zijn allemaal jonge mensen ja. ja. En ze doen het uh, echt zo efficiënt mogelijk. En, uh, ze zijn dus 21, de de ja. 21 en het is uh, Russische muziek. Ja. Uit de Russische liturgie gedeeltelijk. En uh, de Russische boerenliedjes, die zijn ontzettend vrolijk. Heel erg leuke liedjes zijn dat over het algemeen. Uh -huh. En dat wordt met verve gebracht. Uh, er staat ook een ontzettend gedreven dirigent voor die ze echt tot grote hoogte opzweept. Er zitten een paar sopranen bij. Nou, dan krijg je wel een kipje, veel, wat? Ja. ja, Helemaal goed. Maar goed, het heeft geen zin meer om er naartoe te gaan, want de kerk is afgevaarlijk. Ja. ja, nee nou dan weten we dat voor de, voor de volgende keer. Mensen moeten er vroeg bij zijn, want om half drie is de, begint het, maar ik neem aan dat mensen na twee al... Uh... Het, gaat, het begint om drie uur, al om drie half drie uur. gaat de kerk open. Oh, op die manier ja, dus ja. om half drie kunnen mensen al binnen te ja. ruppelen natuurlijk. Ja, en als u naar die, de grote productie wilt, haalt u dan kaart, of bij Peter Tromp of bij Toosbergen. Er zijn er nog een paar... En bij Bruna en... ook? Uh, durf ik niet te zeggen. In ja. ieder geval bij Peter Tromp en bij Thuisbergen. Dat is niet wat zeker is. En uh, ja, als u vroeg bent, zit u het beste natuurlijk. Ja, nou, simpel. als je vooraan wilt zitten. Ja. Ja. Want, uh, om tien over drie kwamen nog mensen binnen druppelen. Zo. Uh, ja. Goed, uh, we zijn ook uh, aan het eind van deze tweede uur van de zondag in Kennemerland inmiddels uh, gekomen. En ik ga toch even vertellen dat bij PSV Feyenoord inderdaad de, de doelpunten als rijpe appla uh, vallen. Want inmiddels is het al 7-0. Op het moment dat we hier uh, zitten, te zitten te praten, hebben de, de Eindhoven er alweer wat ingeschopt. Tot. Uh, ja, wat wij zeggen, Joop? Helgort? Ze kort, er zijn nog 20 minuten te gaan. Maar, ja, ja. Nou, dus het kan nog wel even gaan duren. Ik ga nog even een uh, stukje draaien van Ravolva, de band die vorige week, vrijdag, hun cd-presentatie heeft gehouden. Dit is het openingsnummer van het album Light Up The Night.